In landen ...is dat laag. Het aantal verkeersdoden is vorig jaar gedaald tot 720. In 2008 waren dat er nog 750. Daarmee zet de dalende trend van de afgelopen jaren door. Er zijn vooral minder verkeersdoden gevallen onder mensen tussen 30 en 60 jaar... ...en er verongelukten minder automobilisten. Onder jongeren van 18 tot 24 jaar vielen juist meer doden. De meeste slachtoffers vielen op 30 en 50 kilometer wegen. Ook groeisteden zoals Almere krijgen te maken met krimp als de Nederlandse bevolkingsgroei straks stagneert, staat in een nieuwe atlas voor gemeenten. Als het bevolkingsaantal stagneert of afneemt, wordt het aanbod op de woningmarkt ruimer. De onderzoekers verwachten dat meer mensen dan kiezen voor steden met historie, zoals Amsterdam en Utrecht, in plaats van voor groeigemeenten als Almere en Spijkenissen. Het Britse vervoerbedrijf Arriva komt in Duitse handen. De Deutsche Bahn betaalt 1,8 miljard euro. Met de overname ontstaat een van de grootste vervoersbedrijven van Europa. Arriva exploiteert bus- en treindiensten in 12 landen, waaronder Nederland. Het weer, droog, geregeld zon, ook stapelwolken, middagtemperatuur 10 tot 14 graden. Dit was het NOS-journaal. I'm <laughs> sorry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 Don't slip and slip and slip in.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 Gedaan heeft aan het Nederlandersje te pesten en sarre vooraf in de Duitse kranten al oh. twintig jaar.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 van Paulus Jeruzalem Alle venters hadden eigen aria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 Van Palliazov, Jeruzalem Hilvers en drie bestond nog meer Maar ieder zijn eigen stem Op elke stijger klonk een leer Van Palliazov, Jeruzalem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 Me van de lente.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 Zfm. ZFM, al twintig jaar live in Zandvoort, en jij bent erbij. Ik zie twee mensen op het strand